Het is één uur door Almegens met het NOS-journaal. Behalve de computers van de gemeente Weert... zijn ook die van de gemeenten Den Bosch en Borselen besmet met een computervirus. Om het virus te verwijderen zijn de netwerken... van de drie gemeenten helemaal afgesloten. Het virus dat de drie gemeenten heeft getroffen... is een zogeheten paard, Een ogenschijnlijk onschuldig programma... dat door gebruikers wordt geïnstalleerd... waarna anderen kunnen meekijken in de computer. Het zou gaan om een nieuwe variant van het sas virus dat niet door virusscanners is opgemerkt. De gemeente Den Bosch sluit niet uit dat mensen en organisaties... die gisteren bestanden van de gemeente hebben gekregen... nu ook geïnfecteerd zijn. Geadviseerd wordt om die bestanden niet te openen... maar ze direct te verwijderen. Na de Nationale Ombudsman komt ook de Raad van Europa... met kritiek op het opsluiten van vreemdelingen in Nederland. De raad schrijft dat vreemdelingen te lang worden vastgehouden... en dat er handboeien worden gebruikt, terwijl dat niet nodig is. Het comité van de Raad van Europa... heeft ook kritiek op het aanbieden van werk en scholing in detentiecentra... Er wordt te weinig gedaan om vreemdelingen een nuttige dagbesteding te geven, staat in het rapport. Binnenkort bespreken de Europese ministers van Buitenlandse Zaken dat rapport. In het oosten van China zijn zeker drie doden gevallen door de orkaan Haikui... die inmiddels is afgezwakt tot een tropische storm. Door het noodweer liepen wegen onder water, viel de elektriciteit uit... en was er bijna geen vervoer meer mogelijk. De orkaan bereikte gisternacht de provincie Zhejiang met windsnelheden tot 150 km per uur. Zo'n anderhalf miljoen mensen werden geëvacueerd. Volgens een woordvoerder heeft de orkaan bijna 4500 huizen verwoest... en zijn duizenden hectares ak Akkerland verloren gegaan. Ook in Shanghai had men last van de orkaan. Daar werden 250.000 mensen geëvacueerd. De haven van de stad werd stilgelegd. En vlieg- en treinverkeer was vrijwel niet mogelijk. Het weer vannacht opklaringen. Het blijft droog. Plaatselijk ontstaan mistbanken. Overdag zijn er wolkenvelden, maar geleidelijk aan wordt het zonniger... Overwegend droog en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco, Span. Helco Span. Opnieuw goedenacht en goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent... hier in ons Huis van de Maan. Ook nog steeds bij ons is Nel de Jager. Als straatmanager wist zij de Haarlemmerdijk in Amsterdam... binnen 25 jaar van een obscure en onveilige straat om te toveren... tot de leukste winkelstraat van Nederland. En vannacht willen we graag van u weten hoe het ervoor staat in uw straat. Bent u tevreden met het leven daar? Of moeten er hoog nodig dingen veranderen? En zo ja, hoe pakt u dat dan aan en waar loopt u tegenop? Krijgt u bijvoorbeeld de voldoende medewerking van medebewoners... van ondernemers, van de gemeente? Hoe probeert u uw uh, uh, ja, medebewoners en uw ondernemers in de straat te enthousiasmeren? Nou, dat zijn vragen die ik graag door u beantwoord wil zien. En Nel de Jager blijft bij ons. En ze geeft u ook graag adviezen over hoe een straat leefbaardig te maken. Bellen kan met 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncfv.nl. En Twitter kan dan weer met hashtag Casaluna. Nou, als ik nou in een straat woon en ik denk... Hm, het is allemaal wel aardig, maar er mag weer wat meer leven in die straat. Wat meer uh, uh, ondernemingszin mag hier uh, uh, getoond worden. Wat is dan het eerste wat ik moet doen? Maar Denk je dat als bewoner? Of, uh... Nou, ik, ik heb een klein winkeltje. Een winkeltje wat wel aardig loopt, maar waarvan ik denk... nou, dat ga ik niet heel lang meer redden. Uh, ja, dan is het meestal om te kijken van... waar uh, kan ik nou het juiste advies krijgen om eens te bedenken van, uh, doe ik het eigenlijk wel goed uh, met mijn winkel? Zit ik wel op de juiste plek? Want een winkel uh, ergens op een plek neerzitten is één ding. Maar je moet natuurlijk wel kijken van, heb ik voldoende passanten? Zit ik wel in het juiste segment? Uh, zit ik wel in de goede routing? Uh, hoe vang ik mijn klanten af? Uh, ja, daar moet je allemaal over nadenken natuurlijk. Dus je kijkt eerst naar, zit ik wel op de goede plek bijvoorbeeld? Ja. En heb ik wel het juiste product voor deze straat? Ja. Maar wanneer ga ik dan praten met mijn collega-ondernemers... en met de bewoners van de straat en met de gemeente? Nou, als jij bedenkt, want dat meld ik meestal aan ondernemers... dat ze zeggen van nou, het gaat niet zo heel goed. Dan zeg ik nou, er zijn hele mooie lijsten van het Centraal Bureau... voor de Statistiek of waar dan ook. En daar wordt altijd weergegeven, wat zijn de omzetgegevens zo'n beetje? Hoe doen zaken het? Nou, die kun je mooi nakijken. En als jij eronder zit, dan is er iets met je winkel, iets met je plek mogelijke wijze aan de hand. Dan uh, Kun je bijvoorbeeld ook zien, ik heb een meubelzaak, ik noem maar wat... die doet de drie straten verderop waarschijnlijk beter. Ja, maar ja, dat is een lastige opgave. Want uh, het is niet zomaar van een ondernemer trek je deur dicht. Je zit vast nee. aan een huurcontract. Uh, uh, is er een plek voorradig? Je moet opnieuw weer gaan investeren. Zo simpel zit de wereld niet in elkaar. Nee, dan weet je dat je misschien niet goed zit... maar dan moet jij je dus aanpassen op die plek waar je zit... Ja, dan moet je vooral gaan kijken, nou ja, is er iets wat, wat ik zelf zou kunnen doen? Kan ik uh, mijn uh, omzet gaan verhogen door een andere productlijn erin te gooien? Een andere wijze om je kenbaar te maken dat je ergens zit? Wat moet je daar verder aan doen? Kijk, dat is ondernemen. Je moet natuurlijk altijd vooruit gaan denken. Stappen vooruit denken. Ja, ja. Ondernemen, het woord zegt het al, dat is onderneemt u iets. Ja, ondernemingszin is een goede eigenschap ja. voor een ondernemer. Maar stel ik ben een bewoner in de straat die een beetje sukkelt. Wat ga ik dan doen? Euh, maar ze komt met wat? Nou, het is een beetje onveilig. En er wordt een beetje gedeeld op de hoek van de straat. En bovenin rijden de auto's mij toch ietsjes te hard. En de, de, de gezinnen met jonge kinderen trekken weg. Dus het vergrijst ook nog een beetje. Ja, daar hebben dus een aantal buurten wel mee te kampen. Waar dan ook hoor. Niet alleen in Amsterdam, maar gewoon denk ik in heel Nederland. En dan is het natuurlijk wel heel erg belangrijk... dat je met bewoners ook een soort groep gaat vormen. En gaat zeggen van nou luister, wij gaan ook het even in eigen handen nemen. Het zijn mensen een beetje verleerd, hè? Ja, je moet ook... Ook ondernemingszinnen uh, tonen als, als bewoner van een straat. Van en verantwoordelijkheid voor je buurt gaan nemen. Ja. En dat is heel belangrijk En ja, Zijn we dat natuurlijk. verleerd, denk je? Ja, ik denk dat we te veel hebben geleerd van... oh, uh, dat doet de overheid wel. En oh, uh, dat doet een ander wel. Nee, daar ben je zelf ook verantwoordelijk voor. Je moet het zelf doen. Ja, ik denk dat je het zelf moet doen. En zelf ja. moet willen. Ja, dat zijn de basisadviezen van Nel de Jager. En nu de specifieke adviezen. Als u nou denkt van, ik wil wat van daar weten, ik heb een tip nodig... of ik wil mijn verhaal vertellen over hoe wij het aangepakt hebben... u kunt bellen 0800 1121, u kunt mailen naar casaluna.ncfn.nl... of u twittert met hashtag Casaluna. En ik ga eerst praten met Paula Tang. Paula, goedenacht. Goedenavond. Paula, ja, ja, inderdaad. Dag, Paula. Jij kent uh, de, de buurt rondom de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk, hè? Ja, heel goed. Ik was 21 jaar toen ik trouwde. en ging inwonen bij mijn zuster. Die woonde op de hoek van de Korsjesportsteeg-Langerstraat. Want er was woningnood in Amsterdam. En haar man had een loodgietersbedrijf. En ja, het was een groot pand. En wij konden één etage huren. En wat deed ik? Boodschappen doen op de Haarlemmerdijken, Altijd de vaste adresjes, de slager, de bakker. Maar na vier jaar zijn we toch buiten Amsterdam gaan wonen. Maar wat gebeurt er? Het zit waarschijnlijk in de genen. Mijn zoon die ging weer terug, ging studeren in Amsterdam. Mijn ja. schoondochter ook. En waren gelijk weg van Amsterdam en wilden daar ook niet meer weg. En die wonen nu al op Bikkers Eiland. Dus wat gebeurde daar? Ze hebben daar een woning gekocht. En ik kwam daar. En ik liep over de en Dijk En toen dacht ik, wat is het hier verpauperd? En wanneer was dat, Paula? Dat was in even. Kijk, uh, dat was uh, eind jaren 90. Eind jaren 90. En toen kwam ik een winkel binnen en uh, het was de wijnwinkel. Ik wilde een flesje wijn meenemen. Nou, je komt aan de praat. Nou, hij zegt, mevrouw, u had uh, wat eerder moeten komen. Het was nog veel erger hier. Het begint nu op te knappen. Nou, Kijk. ik zeg, blij om dat te horen. Nou, ik heb het meegemaakt. Ik heb nog meegemaakt dat de panden dichtgetimmerd waren. En... Nu kom ik er natuurlijk ook nog regelmatig... en het is de herkenning. Er komen toeristen, er komen buurtbewoners. Als je bij Albert Heijn er komt... De buurtbewoners, de juppies, alles, alles komt daar. Het is de kleinschaligheid. Die mevrouw noemde net de ethos. Nou, dat is inderdaad misschien de enige grote winkel die er is. Want verder is, zijn het allemaal pijpelaar En waar je winkelt. Ik bedoel, geen grote winkels. Nee. En dat is juist de charme. Ik vind dat spreekt dat... jou juist aan. Ja. Ik vind het zo een, een heerlijke winkelstraat geworden. Neem nou ook de Herenmarkt. Daar, daar heb ik vroeger met mijn neefjes en nichtjes gezeten. toen ik 17 was. Ja. Nu ben ik er met mijn kleinkinderen gekomen. De, te, de tijd heeft daar stilgestaan. En de Herenmarkt, want ik ben in Amsterdam, Paula... Nee, de Herenmarkt ligt ook dicht bij die Haarlemmerstraat. Ja, dat is een, een, een zijstraat richting eigenlijk uh, uh, naar het centrum toe. En okay. uh, daar is een speeltuintje. En uh, ja, een oude speeltuin. Uh, waar de kinderen kunnen spelen, zandbakken en al die... Maar dat bestond ook al in de jaren 50... Misschien ietsje groter geworden, maar de bomen zijn nog hetzelfde. Maar de halen straat en de halen dijk. Ik ben die mevrouw erg dankbaar dat ze deze straat gered heeft. Nou, Nel dat de is Jager. Een van de gezelligste straten inderdaad van Amsterdam. Dat is dus een mooi compliment voor jou, Nel, en voor de ondernemers die dat met jou uh, voor elkaar hebben gekregen. Ik denk met name voor uh, de ondernemers, want uiteindelijk zijn zij toch degene die het moeten doen. Ja. Ja. En uh, wat u ook zegt, uh, met kleinschaligheid, dat is natuurlijk één. Van de uh, leuke dingen in de ja. halen buurt. Kijk, dat is een van de verrassende elementen, waardoor je ook wat minder grootschalige winkels uh, daarin kunt Inderdaad, krijgen. Ja. Maar dat is tevens een zwakke factor. Toch wel. Ja, want uiteindelijk vraag je dan aan ondernemers om heel erg te gaan ondernemen. Ja. Zij moeten die tegenwicht uh, bieden. En hebben natuurlijk ook die klanten nodig. En klanten zijn toch heel snel geneigd om naar het groot winkelbedrijf te gaan. De bekende ketens. En dan denk ik van ja, het is wel leuk, maar zij moeten ook hun omzet draaien. Dus je bent heel erg afhankelijk, ook van die bewoners en die bezoekers, die het toch prettig vinden om bij een kleinschalige, bij een zelfstandig ondernemer hun boodschappen te halen. Dus in die zin zeg je ook, de clientele heeft wel degelijk een verantwoordelijkheid. Zoals Paula ja. Tang, die ja. komt terug en die vindt het hartstikke leuk, die kleinschaligheid ja. van, van die buurt. Ja. Maar hè, klanten zoals Paula, heeft die straat wel nodig. Ja, zeker. Uh, uh, we hebben inderdaad... Ook als je wat meer betaalt, bijvoorbeeld. Ja, maar dat vind ik een verkeerde veronderstelling. Omdat je helemaal niet meer betaalt nee. bij een kleine ondernemer. Nee, daar ben ik volkomen ja. mee eens. Want ik, ik, ik, ik, loop, ik loop er regelmatig. En ik kom daar ook naar binnen. Het is echt niet duurder dan, uh, bij verspreken van spreken, uh, een winkelcentrum ergens... Uh, Absoluut zo... niet. Daar ben nee. ik helemaal met u eens, hoor. Nee. En uh, wat geweldig dat uw zoon en schoondochter op dat prachtig mooie Bikkers -eiland wonen. Ja. Wat desigens ook uh, op de nominatie stond om volledig gesloopt te worden ja. voor kantorenbouw. Ja, inderdaad, ze hebben ook wel nieuwbouw gepleegd en dat heb, daar heeft de bevolking, of tenminste die daar wonen, die hebben zich hevig daartegen verzet. kan me ook wel ergens voorstellen, want neem je Prinsen-eiland is veel mooier, maar, uh, maar Bikkers-eiland, ja, en Prinsen-eiland. Geweldig! Ja, Heel Strok, mooi. Strok, ja. ja het, is, het is... En ik ben natuurlijk ook nog van de Gouden Reaal, dat ik gelezen ja? heb vroeger. Ik ben natuurlijk wel iets wat ouder. Ja, ja. Maar ik moet wel zeggen... Ik, ik, ja, ik kan niet anders zeggen, ik geniet van Amsterdam als ik het Centraal Station uitkom. <lacht> en ik loop naar het Westen toe en denk, oh, ik ben weer in, al en ik, ik ben weer in Amsterdam. En ik woon in Alkmaar, ook een heerlijke stad ja. van Amsterdam. Ja, en de dijk, ja. dat heeft het voor mij. Neem nou alleen die bioscoop alleen al. De movies. Ja. Dat, dat, dat is toch een kleine Tushinsky? Ja, geweldig. geweldig ja. Ja. Ja. En je mag er ook nog je drankje mee naar binnen nemen, hè? Ja, Met... oh, dat is leuk. ja. ja het, is, het is daar zo heerlijk als je daar zondag ook, als je daar, Maar het maakt niet uit wanneer je daar komt, maar, maar het, het, het, het leeft daar. Leuk. Paula ja. Tank, mag ik je bedanken voor het bellen? Ja, ik, ik word steeds enthousiaster, dus breken we maar af. <laughs> ik hoop in ieder geval dat je nog lang mag genieten van die Haarlemmerstraat. Het ja, weer ik helemaal ook. jouw buurt geworden, hè? Ja, inderdaad. Leuk. Ik hoop het ook. Paula Tank, dankjewel voor het bellen. Ja, en, en tot dan dat ik in de uitzending mocht. Hè? Ja, ga ja, gedaan. Nou, je hoor, was vooruit en de te welkom. Daar. Ja. Uh, de dag. groeten worden hierbij overgebracht. Dag Paula, dag. dag. Marianne Wieseman, ook jij een goeienacht. Ja, goedenavond. Maar Jan, jij woont ook in Amsterdam, maar dan in de Sparendammerstraat. En daar gaat het niet al te best, hè? begrijp ik. Uh, ik uh, heb mijn winkel in de Sparendammerstraat. Ik zelf woon om de hoek daarvan. Mm -hmm. En wat voor en, winkel heb uh, je? Ik vind de Haarlemmerstraat en Dijk ook heel erg leuk en loop daar graag heen. En ik zou het uh, heel fijn vinden als de Sparendammerstraat... ook zo'n gezellige winkelstraat kan worden. Want vertel me even, waar vind ik... Nogmaals, ik ben geen Amsterdammer, hè, dus al die Amsterdammers die bellen... ze zijn van harte welkom, maar leg me wel even uit waar ik al die straten vind. Waar vind ik de Sparendammerstraat in Amsterdam? Het is het verlengde van de Haarlemmerstraat en de Haarlemmerdijk. Oh, het ligt in de buurt. En dan richting uh, uh, het centraalstation? Dus niet centra -station. richting het station, maar de andere kant op. Dan heb je het Haarlemmerplein, het Nasselplein, onder de viaduct door... En daar is de Spaarnammerstraat. Oké, oh, oké. Okay, okay. En wat voor soort winkel Door heb je dan? Daar zit je in de houthavens. Oké, okay, oké. Okay. En wat voor soort winkel heb je daar, Marian? Ik heb een cadeauwinkel met handgemaakte cadeauartikelen uit de Orient. Uit de Orient. En jij zegt, die straat mag wel wat gezelliger. Wat, wat ontbreekt eraan, die straat? Variatie van winkels. Er is wat mij betreft veel te veel uh, eten... Een aantal pizzeria's en eethuisjes. En uh, wat u net zei, dat... Uh wat een ongezellig uh, winkel is, is bijvoorbeeld een, een waxsalon. Uh, nou, dan zijn er in die ene winkelstraat zijn al vier waxsalons. Heel handig hoor, als je daar een gebrek aan hebt. Maar, ja, maar <laughs> gezellig zijn ze misschien niet Jammer, uh, want het is leuker om bijvoorbeeld één waxsalon... en dan in die andere drie wat andere leuke winkeltjes te zetten. Ja, ja, ja. maar uh, wat zou je graag van Nel willen weten? Uh, ik neem aan uh, uh, een tip om, om die Sparendammerstraat een beetje op te leuken en wat aantrekkelijker te maken voor ondernemers. Nou, ken je die straat? Laat ik daar eens mee beginnen. Ja, zeker. Want ik heb er, toen ik in Stadsdeel Westerpark werkte... heb ik er drie jaar gewerkt. En uh, het was aan mij, mij werd gevraagd... om uh, met name die Spaname straat. Uh, moest eigenlijk verknoopt worden met de houthavens, de nieuwbouw van de houthavens. Nou, we weten allemaal dat dat onderhand al zo'n tien jaar op zich laat wachten. Die nieuwbouw? Die nieuwbouw van de houthavens. Dus loopt die een beetje nergens naartoe, die Sparendammerstraat? Ja, en je hebt dan zo'n barrière, uh, mevrouw zei het al... Uh, van je moet onder het spoor door... en dan kom je eigenlijk uh, eerst hier je een aantal woonhuizen... Die, het is niet aantrekkelijk, want je weet niet waar je nou naartoe gaat... En dat betekent dat die Spadammerstraat heel erg gebaseerd is op buurtbewoners. En niet op mensen van buitenaf. Want die moeten daar een veel te grote omweg voor maken. Uh, die moeten een, een, een te grote route afleggen. Dus de routing is eigenlijk nog niet helemaal goed. En men had ooit gedacht, want de Albert Heijn is destijds verplaatst... naar de hoek van de Spadammerstraat... om eigenlijk al af te vangen de klanten van de nieuwbouw in de Houthavens. Ja, dat laat veel te lang op zich wachten... Ben je daar, Marjan, ook uh, een zaak begonnen... omdat je wist dat die ontwikkeling gaande was? Uh, nee, ik ben daar een zaak begonnen... omdat mijn uh, zoontje in die straat op school zit... en dus tussen de middag... Uh naar mij toe kan, dat hij niet hoeft te over te blijven... en dat ik om de hoek woon. En dat ik heel erg graag uh, een, een buurtwinkel wil waar ik de mensen ken. En dat is dus, wat mevrouw de Jager ook zegt... dat is vooral een winkel voor buurtbewoners. Dat, dat gebeurt ik, ook. Buurtbewoners komen cadeautjes leuk. kopen bij je. Ja, dat, dat ik de mensen goed ken. Ja, ja dus dat, dat, dat is wel gelukt in die zin. Uh, en qua omzet ben je tevreden? Uh, ik... Ikzelf ben wel tevreden. Ik heb ook de eerste prijs gewonnen met mijn winkel. Omdat ik uh, dat dorpse gevoel uh, geef. Uh, dus uh, van Amsterdam kreeg ik de eerste prijs met mijn winkel. En uh, dat heeft natuurlijk ook veel reclame opgeleverd. Dus ik ben wel tevreden over uh, hoe het loopt. Maar ik ben heel erg ambitieus. En ik wil graag dat er meer mensen... Uh, ...mijn inkomen. ...iedereen die binnenkomt is altijd zo enthousiast... ...wat een leuke winkel, wat een mooie spullen... ...maar het, het zijn nog te weinig mensen... ...ik wil liever dat meer mensen het kennen... ...en dan moeten er andere leuke winkels bij komen. Ja, Nel zegt uh, de routing is verkeerd... ...mensen weten niet wat ze kunnen verwachten als ze die straat inlopen... ...wat kan Marianne nog meer doen om haar straat aantrekkelijker te maken voor ondernemers? Nou, Ten eerste zou zij haar uh, winkelstraatmanager, die werkzaam is in de Spanamme Straat. Die bestaat, uh, die, Marianne, die is de winkelstraatmanager? Ja, die, die ken ik, maar die zegt dat hij het veel te druk heeft. Want oh. die heeft nog een heleboel andere straten. Oh! Bij. En uh, toen is er tijdelijk uh, een, een, een jonge dame, Elisabeth, gekomen... Uh, die uh, speciaal voor de Spaarndammerstraat werd ingezet. En meteen kwam er een uh, ondernemersvergadering. Heel leuk, heel gezellig, heel nuttig. Maar uh, zij kan dit uh, al niet meer verder doen, dit werk... omdat er geen budget meer voor haar is. Oh. Dus uh, toen er even iemand extra werd ingezet, uh, le leverde dat meteen heel veel op. Ja, Alleen dus, uh, niet genoeg. Nee, dus een winkelstraatmanager is ja, belangrijk. Nou, ik zou onmiddellijk dan actie ondernemen richting uh, uw bestuur van uh, Stadsdeel West, heet het nu, hè, niet meer Stadsdeel Park, En gewoon erop aandringen, want ik heb dit namelijk al vaak gehoord van wat ondernemers in uh, Spaanamerstraat dat ze eigenlijk hun winkelstraatmanager missen. En ik zou dan gewoon uh, zeggen tegen dat uh, uh, stadstil, nou, kom op mensen, uh, dat willen we. We hebben gezien dat het lukte toen er meer tijd uh, was. En budget, dan denk van ja, dan uh, moet je daar maar uh, wat minder uh, aan andere dingen besteden. Maar jullie moeten hier veel meer laten horen. Plus organiseer je als ondernemers. Dat is oh, zo dat? belangrijk. Eh. Kunnen jullie dat, Marjan? Zijn jullie georganiseerd? Dat. Uh, we zijn uh, in zover georganiseerd dat er na die bijeenkomst een website is gemaakt... waar wij uh, met elkaar kunnen communiceren. Geen maar dat gebeurt nog niet echt. Hoe je wat Nel zegt, dat is geen genoeg. organisatie. Uh, dat van de van die ondernemersvereniging die website. van de Aspire nee, en Ja, nee, dat is niet voldoende, zeg de nou. De ondernemersvereniging, een website, dat is wel leuk. Maar dat, daar, daar kan je geen klant mee uh, uh, naar je gebied halen. En ook geen nieuwe ondernemers. Maar nee, een... kunnen wij enige invloed uitoefenen op uh, het vullen van de leegstaande bedrijfspanden? Dat is lastig. Volgens mij is er een. Uh, uh, veel van de panden zijn in bezit van de woningcoöperatie. Dus daar kun je een beroep op ja. doen. Die hebben een accountmanager. En daar, die zou ik betrekken, maar ik zou daar een, een, een, een overal overlegje van maken. Vooral het, het vergt inzet van eigen gemeente en ondernemers. En die drie moeten leren met elkaar samen te gaan werken. En Marianne, jij kan natuurlijk ook de Nel van de Sparendammerstraat worden. Want Nel de Jager vertelde, uh, zij begon uit een soort betrokkenheid bij, bij die buurt aan haar werk. Dat zou jij ook kunnen doen. Ja, ja, nou dat doe ik bij deze. Al uh, met die, die telefoon ja, dus, uh, Maar laten we één uh, ding vooropstellen: in de straat met uh, tips van een uh, deskundige. Maar ja, ik, ga ja. u, ik ga u even in de reden vallen hoor. Want uh, dat wordt heel makkelijk gezegd. Van, uh, nou, doet hem even maar. Laten we één ding vooropstellen. winkelstraatmanagement is een vak. En dat is niet zomaar iets wat je er even bij doet. Want dat vind ik een verkeerde veronderstelling. Want het vergt heel veel... En dat veel... kwam bij jou wel het enthousiasme voort. Bij mij kwam het uit het enthousiasme voort. Maar tegelijkertijd ook wel vanuit een uh, idee... om daar een aantal dingen mee te kunnen doen. Ja, het was ook jou, jouw vak natuurlijk. Hè? Precies. Uh, sociologie van de... Gebouwde Precies. Omgeving. Want ik vind dat er veel meer uh, nodig is. En, en uh, uh, dan alleen maar van nou een stukje enthousiasme en betrokkenheid. Dat is natuurlijk heel mooi als dat er al is. Maar het is uiteindelijk wel die samenwerking. Want laten we ons niet uh, vergissen. Ondernemers, als die niet in een straat samenwerken, ja, dan wordt het ook niet zo heel erg veel. Als er geen samenwerking is met de gemeente, geen samenwerking met uh, eigenaren, ja, dan kun je bijna op je kop gaan staan, maar dan uh, wordt het een lastige uh, bedoeling. Dus ik ga even samenvatten ten slotte. Uh, Marjan, uh, wat Nel zegt, is: uh, ga uh, in overleg met je mede-ondernemers, uh, met de bewoners, met de gemeente en met de woningcorporatie, omdat die zoveel panden heeft. En trek aan de bel, vooral bij uh, jouw. Uh, Stadsbestuur, Stadsdeelraad West, heet dat zo. <laughs> waarom die winkelstraatmanager uh, zo weinig doet... en waarom die eigenlijk non-existent is op dit moment. En wees vooral toch ook enthousiast en betrokken bij de buurt. Drie tips voor uh, uh, verdere ontwikkeling van de Spagendammerstraat in Amsterdam. Doe je je voordeel mee, Marjan? Ja, nou, hartelijk dank. Maar kan Nel de Jager niet een beetje assisteren in de Spagendammerstraat? Nee. Uh, Nel heeft net een lekker koekje, uh, oh. maar ze knikt van ja. Oh, nou... <laughs> Dan wordt dat misschien we nemen wel een keer contact met elkaar op. Ik, nou, ik kom u wel opzoeken en dan gaan we eens kijken wat ik voor je kan betekenen. Dan nou, Ga ik je u wat tips geven? Kom een wereldreisje maken in mijn winkel. En nou, en dat is een, heel goed. Dat, en dat, dat is een, dat een mooie belofte. Nel, jij gaat naar dat winkeltje vol met uh, cadeautjes uit de oriënt. Marjan de Wieseman, dank je wel. Hartelijk dank. Uh, fijne avond verder. Dank je wel. Dag Marianne. Dag. Dan gaan we naar Valentijn Nilsson. Goedenacht Valentijn. Nou om te beginnen wil ik uh, tegen Nel zeggen duizend en duizend en duizend complimenten. Jij kent de buurt ook, begrijp ik? De Haarlemmerstraat uh, buurt? Ja, ik woon in de Vinkenstraat. Maar Valentijn en ik kennen elkaar heel goed hoor. Ja. Oh, jullie ik... kennen elkaar? Ja, ja, ja wij kennen ja, elkaar. Ja, ja. Ja. Hoe en... kennen jullie elkaar dan? Nou, ten eerste was uh, Valentijn... Um, uh, uh, betrokken als uh, lid van uh, de politieke partij Mokkmobiel... daarna van de SP en nu van de PvdA, als ik het goed heb. Ja, de volgorde was iets anders, maar maakt niet uit. Maar je zit in de, in de gemeentepolitiek, begrijp ik, Valentijn? Nou, ja, indirect wel, ja. Ind indirect? En jij wil nou complimenteren... voor wat uh, zij uh, samen met de ondernemers uh, van, van die buurt gemaakt heeft? Ja, dat is in ieder geval wel zo, en dat wil ik echt... En uh, daar, daar, daar, is, uh, daar verdient Nel echt complimenten voor. Zij heeft uh, echt heel veel gedaan om, om een armoedige straat... Tot, tot een hoger niveau uh, te, te brengen. Mm -hmm. En daar verdient ze echt complimenten voor. Nou, die complimenten Heerlijk zijn hierbij... Maar... Ik wil maar, puntje, puntje. Oh. oh, puntje, puntje, ja, Valentijn. Bij, uh, complimenten... ...hoort soms ook een kritische kanttekening. En die is? Nou, daar heb ik het ook wel eens over gehad. Dat weet ik niet dat jij het er wel, nee, wel over gehad hebt. Dus vertel. Um, dus wat, ze he, Het is echt een leuke winkelstraat geworden. Ja, dat en heb ze heeft je ook, gezegd. Ze heeft ook terecht die prijs gegeven. Ja, en die complimenten die heb je ook gegeven. Maar wat is de kritische kanttekening, Valentijn? Als gewone buurtbewoner... ...heb ik het idee dat, dat wat het uh, ondernemersbestand... ...nu in die winkelstraat is... ...niet... ...meer helemaal echt op, op de direct omwonenden is gericht. Kom wat op, ik, uh, Valentijn. Uh, dus, kom op, op, wie? Uh, Valentijn. Laat mij even uitspreken, Nel. Nou. Op wie is hier dan wel uh, gericht, wat, wat Valentijn? Ik wat ik bijvoorbeeld mis is... ...ik zou bijvoorbeeld heel graag gewoon een gezellige Turkse groenteboer zien. Ja. Zo'n buurtwinkel, waar je ja? groenten kan kopen. En wat ik van buurtbewoners hoor, is dat het allemaal hele leuke winkeltjes zijn... Maar dat het allemaal wel winkeltjes zijn die niet op je directe boodschappenbehoeften. Ja, ja, ja, dus eigenlijk een, een, een, een juppestraat wil je dat zeggen? Mm, of gaat dat te ver? Dat wil ik omdat ik Nel niet wil kwetsen. Oh. En ik respect heb. En omdat ik heel veel respect heb. Oh. Oh, voor alle, al het goede wat ze wel gedaan hebt, zou ik het niet zo willen formuleren. Nee, maar ik, er ik... zijn winkeltjes uh, die, die je wel leuk vindt, maar die niet direct aansluiten op wat de buurtbewoners verwachten. Wat voor mij als, als gewone buurtbewoner die net al om de hoek van de, in de Vinkenstraat woont... Uh, ...voor mijn dagelijkse boodschappenbehoefte ja. Ja. Uh, belangrijk is. Dat is helder. Ik ga Nel even laten reageren, als je dat goed vindt. Nel de Jager. Valentijn, ik kan ze achter elkaar opnoemen... ...de winkels waar je gewoon je boodschappen kan ja. ja. Nee, maar wacht even. Laat me even uitpraten. Want ik vind dit een uh, verkeerde veronderstelling. Daarnaast is het natuurlijk zo... Het heel leuk, een uh, groenteboer... maar als niemand naar die groenteboer gaat... maar iedereen holt naar het groot winkelbedrijf... Ja, dan heeft die groenteboer geen bestaansrecht. Maar herken je je in de kritiek van Valentijn? Is dat iets waar je bij nou, jou deels, let op uh, deels, moet zijn? Nou, deels, want als ik kijk... we hebben een enorm leuke slager zitten, Boezel. Daar kan je groente kopen. Ik ken hem, uh, ik ken Kopen ook af en toe. Precies. Dat laten we niet te detailistisch precies, worden. Hè, als je die straat niet kent, dan ik, denk ik... Waar ik, gaat ik vind dit eigenlijk over? dat je uh, uh, als buurtbewoner ontzettend veel en heel goed je boodschappen kunt doen. Het zit in heel veel variëteiten. Je kan de groente kopen, je kan daar uh, je dagelijkse boodschappen doen. Het is alleen heel lastig, omdat een aantal mensen gewoon veronderstellen, ik wil dit en ik wil dat, maar ja, zo zit de wereld nou helemaal niet in elkaar. Want een ondernemer gaat daar ergens zitten waar hij zijn uh, omzet kan halen. Dat, als, ik, dat begrijp ik. En als er te weinig mensen naar een degelijke zaak gaan, dan ja, verdwijnt uh, uh, een dergelijke zaak. Weet je wat moeilijk is, Nel? Dat begrijp ik ook nog eens. En de vorige spreekster... Die, die, die sprak over de Spardammerstraat. En eigenlijk heeft de Spardammerstraat... te weinig... wat op de Hanemerdijk aanwezig is. Mede dankzij jouw inzet. En heeft de Hanemerdijk... op dit moment te weinig... wat op de Spardammerstraat te veel is. Nou, dat is een en dat koste... zou... dat evenwicht... Daar zouden we misschien in de toekomst weer naartoe moeten groeien. Het laatste woord is in dit geval voor Nel. Kort Nel, want we lijken wel Radio Stad Amsterdam vannacht. En er ja, bellen ook mensen uit andere steden. Ja, dat wel, ja, lijkt heel handig. Die moet straks ook vooral ja, aan het ik, woord komen. Ja, ik zeg die suggestie ook echt met, met mijn complimenten. Ja, die complimenten uh, die heb je heel vaak gegeven van tijd. Het laatste woord, ja. kort voor Nel. Uh, ik denk dat het niet zo is dat wij met z'n allen kunnen bepalen welke winkel we ergens neerzetten. Dat is geheel afhankelijk van uh, omzet, koopkracht en uh, je moet natuurlijk ook de huur kunnen betalen. Ja, maar neem neem een neem suggestie voor de toekomst ter harte. Dank je wel, Valentijn. Want dan gaan we die die dan krijgen, krijgen we volgend jaar weer die prijs. Dank je wel, Valentijn. Va Valentijn Nilsson, dank je wel voor het bellen en een goede nacht nog. Ja, dan verlaten we even Amsterdam, als je het goed vindt NL. En ja. Want ook in andere Graag. steden leven dit soort problemen. Bijvoorbeeld in Amersfoort. Meneer de Jong, goedenacht. Goedenacht. O, Meneer de Jong, uh, u bent ik... voorzitter van de wijkcommissie. Twintig ja. en... jaar voorzitter van voor de wijkcommissie hier. Ja. En uh, dat strekt zich uit over alles en nog wat... Ook over het winkelplein. Ja, welke wijk heb ik het dan over, meneer de Jong? Het wijk Kruiskamp. Kruiskamp ja. het, wi het winkelplein Neptunusplein. Ja, dat is dat... een winkelcentrum niet al te ver van de stad... maar wel in een jaren 50-nieuwbouwwijk, ja. hè? Ja, ja, ja. En uh, dat was... Uh, uh, die wijk was... Dat moest vernieuwd worden, zou vernieuwd worden. Het was een plein met een heleboel parkeergelegenheid. Ja. Want ze kwamen uit andere wijken ook allemaal. Dus voor de binnenstand was het prima. Maar ze hebben de, eh, de zaak verkocht aan een projectontwikkelaar. Dan kostte het niet geld, maar dan bracht het geld op. Ja, Nel maakt het, is... het gebaar van, daar ga je al, maar... <laughs> ja, ja, ja, precies. Is dat ook uw ervaring? Daar, ze... daar ging het ook. 19 stemmen waren er tegen dat ze het gingen verkopen, uitverkoop gingen houden. In de gemeenteraad dat... van Amersfoort? Zegt u? In de gemeenteraad van Amersfoort, waar waren waar die 19 stemmen? Uh, nee, in de, buurt, in de buurtcommissie. In de buurtcommissie, oké. Maar okay. dat, is dus, dat is dus geen echt democratie, de gemeenteraad. De, de, als men niet doet wat de buurtcommissie... met zeer grote meerderheid, 19 tegen 1 stem... als die zegt... We moeten het zo en zo gaan doen, graag. Ja, maar dan had het geld gekost om het uh, op te knappen aan de gemeente. Het ja. wordt uh, achterstand onderhoud. En nu hebben ze uitverkoop gehouden. En het is één grote commerciële bedoeling. En de gezellige, kleinere winkelier... die heeft een groot uh, nadeel van... Dus maar, geen kleine, gezellige winkels meer maar, op dat Neptunusplein... alleen ketenwinkels. Ja, de dagwinkeltjes die er waren, die zo gezellig waren... Dat is allemaal dure commercie geworden. De huren zijn veel te hoog. Ja. En alleen maar voor de grootwinkelbedrijven enzovoorts. Maar er zitten wel wat specialisten. En ik wilde zeggen, als iemand een klein, een klein winkel, een klein een kleine zelfstandige, die kan heel goed bestaan als die wat persoonlijke service verleent. Het voordeel, het nadeel van elektronisch winkelen enzovoort... je kunt elkaar niet in de ogen kijken. Nee, dus u zegt die kleine winkeltjes hebben wel degelijk recht van bestaan... Ja. en ook bestaansmogelijkheden... En, en, en. En de helft wat gestolen wordt winkeldiefstal, in groot winkelbedrijven, is door eigen personeel. Meneer de Jong. En personeel uh, wat gewoon niet alles afrekent. Ja, ja. Meneer de Jong, mag ik u even onderbreken? U bent de voorzitter van die wijkcommissie. Ja. Uh, u heeft deze tijd als het ware verloren. Het winkelcentrum van u is overgenomen nee, oh, door. Dat is het winkelcentrum. Maar voor de rest. Nee, maar dat winkelcentrum van u is minder gezellig geworden. U zegt de kleine ondernemers ja, zijn voor een groot klopt. deel weggetrokken. Dat klopt. Probeert u nu nog daar in Amersfoort om dat terug te draaien op de een of andere manier? Of heeft u zich neergelegd bij deze situatie? Ik heb nu, ben nu twintig jaar bezig en ik denk... Maar het is heel moeilijk om enthousiaste mensen te vinden. Bijna iedereen vraagt, wat schuift het? Hmm. Is er ja. nog... Uh, Nel die en, ja, nou, mag, ik ga even mag, mag iets aan, even aan Nel gaan. Ja? Is er ja? nog uh, hoop om het zomaar te stellen voor zo'n winkelcentrum, Neldia? Nou eigenlijk? ja, wat we natuurlijk uh, hebben gezien op het moment dat de stadsvernieuwing uh, eigenlijk is afgerond. hebben de vastgoedontwikkelaars hun intrede gedaan. En daarmee hebben we gezien dat met uh, vastgoed, met winkelcentra. daar is geld mee te verdienen. En daar is uh, op een gegeven moment uh, ja, de boel een beetje op zijn kop gezet. Uh, ook ondernemers zelf hoor. Ook de kleine ondernemer heeft daar ook van geprofiteerd. Want die liet zich ook gewillig uitkopen. Uh, en ik kan me dat ook wel voorstellen. Als jij eigenlijk zegt: van ja, wat kan ik verder nog doen? En ik krijg een uh, aardig aanbod. Uh, waarom zou ik dat weigeren? Ja, dat, is, dat zijn allemaal heel logische processen, hè, menselijke processen. En uh, wat je eigenlijk dus ziet, is dat uh, op een gegeven moment uh, dat een beetje uit zijn verhouding is uh, geraakt. En uh, gemeentes vinden dat ook prettig. Mochten niet meer zelf bouwen, mochten zelf geen dingen meer doen. Dus die vonden het al prettig. Dan komt een projectontwikkelaar binnen en die zegt... van nou, ik wil wel huis voor je bouwen, maar dan wil ik ook die strippen erbij. Maar dan zeg ik wel wat er uh, mee gaat gebeuren. Want een ontwikkelaar ontwikkelt, die uh, incasseert... en daarna huppatee, wordt het aan een eigenaar uitgezet. Dus daarmee krijg je ook een soort anonieme... Uh, en dat is wel wat er natuurlijk gebeurd is uh, in de loop der jaren. Ja, En, en kan zo'n winkelcentrum als uh, daar in Amersfoort, hè, uh, in de wijk waar meneer de Jong woont, kan zo'n winkelcentrum nog een bocht terugmaken naar een, een winkelcentrum met meer kleine ondernemers, met meer persoonlijke ondernemers? Nou ja, dat is natuurlijk altijd een beetje lastig, omdat je natuurlijk merkt dat iedereen wel het gevoel heeft van ach, wat leuk die kleine winkel, maar aan de andere kant, ja, het zijn geen musea, ze moeten wel hun omzet uh, Ook hier genereren. Geld weer, ja. En uh, je hebt natuurlijk dat je klanten nodig hebt. Uh, en als klanten alleen maar komen van, oh wat leuk. Ja, dat hadden we vroeger ook. En dat, uh, zi daar zie ik wel wat in. En ze kopen ja, niks. En ze kopen niks. Ja, ze zitten de wereld niet in elkaar. Uh, mensen zitten daar niet voor de lol. Ja, ze zijn wel uh, erg uh, prettig. Uh, of ze vinden het wel erg leuk om te ondernemen. Maar het is ook wel leuk om dat plakje kaas op je boterham uh, te blijven verdienen. Dus dat uh, vind ik altijd een soort... Moeilijk, boerenkaas, moeilijk iets. Ja, uh, ja, ja. boerenkaas. Ja. Uh, wat u net zei, hè? van nou ik heb twintig jaar met zoveel plezier gedaan en uh, bla bla bla. Ja, ik zeg altijd maar, vind een gek die die kar gaat trekken. Toevallig ben ik altijd zo'n gek die die kar maar gaat trekken omdat ik dat ook wel leuk vind, een kaart trekken. Maar het is wel de bedoeling dat je moet zorgen dat je medepassagiers uh, krijgt. Dat je dat niet maar in je eentje blijft trekken, want dan zie je aan een dood paard te rukken. En meneer de Jong, zijn er bij uw naam een soort mensen die, die met u uh, actief zijn in die wijkcommissie... of die op termijn bijvoorbeeld het voorzitterschap zouden willen overnemen? Ik moet u een geheim vertellen. Ik, ben voor, ik was voorzitter, de boekhouding deed ik, de secretariswerkzaamheden deed ik... Dat is wel met veel gelijk, hè? Met de andere mensen eronder... Je kunt weinig mensen krijgen die echt zich willen inzetten. Ja, En houdt u nog vol, meneer de Jong? Of zegt u, ik ga er zo langzamerhand ook mee stoppen? Nee, ik heb de, de gitaar aan de wille gehangen. Hmm. Ik heb 20 jaar. En, uh, ja, maar in ieder geval, er zijn kleine ondernemers... en die doen het als een tierlier. Maar er is te weinig parkeerruimte overgebleven. Want dat leeft. Op. Nee, nee, nee. Meneer de Jong uit Amersfoort, dank u wel voor uh, uw reactie. En okay. tot een andere keer. Dag. Ja. Dan gaan we van Amersfoort naar Groningen. Naar Henk van der Veen. Dat klopt. Ik, ik hoorde de mevrouw bij jou in de studio zeggen... een winkelstraatmanagement is heel moeilijk. Ja. Nou, ik vraag me af of er ook een winkelcentrummanagement... Bestaat dat, een winkelcentrummanagement? Ja, management? zeker. Uh, want uh, eigenlijk kun je dat zien. Een winkelcentrum hè, heeft altijd één eigenaar. En daar zit altijd iemand die de boel regelt. De huur, uh, het schoonhouden en dergelijke. Nou, een winkelstraatmanager, zoals ik dat doe... Ik ja. ben eigenlijk bezig in langgerekte winkelstraten... of winkelstraten met een versnipperd eigendomsbezit. Uh, ja. Dus je hebt altijd een uh, manager in een winkelcentrum. Ja. En Want die vraag, meneer Van der Veen... Uh, vraagt u zich af um, uh, of een probleem zoals dat zich voordoet in die Haarlemmerstraat... Uh, zie je dat het ook kan voordoen in een winkelcentrum? Nou, het probleem wat ik hier, maar dat is, dat is mijn uh, persoonlijke probleem... en ik heb inmiddels ontdekt dat heel veel mensen dat ermee hebben. Ik woon in de wijk Paddenpoel, dus vlakbij het Cernieke complex. In Groningen, ja. In Groningen. En dat winkelcentrum was uh, vroeger heel gezellig. Je had er heel veel speciaalzaken, noem ik dat. En uh, dat hebben ze 17 jaar geleden verbouwd... Ik vond dat heel lelijk, maar dat is een persoonlijke smaak. Het werd net één grote hangar. En toen vlogen die huren omhoog. Ja. En toen gingen al die speciaalzaken daar weg. En er is nu niets meer aan. De oorspronkelijke uh, da dogus bestaat er niet meer. Dat is nu allemaal Ethos, kruidvat... en uh, wie is de derde trekpluisteren. Mm -hmm. Dat zijn allemaal grootwinkelbedrijven. En je hoort van die paar die er nog zijn... van we kunnen het niet trekken vanwege die immense hoge huren. En ik vraag mij dus af kan de gemeentepolitiek daar iets van doen. Nelde nou, ja. Het is lastig, want de gemeente is natuurlijk geen eigenaar uh, uh, van dat uh, winkelcentrum. Daar zullen echt die ondernemers die er zitten... gewoon naar de eigenaar van het winkelcentrum uh, toe moeten gaan. Of maar de ja, bewoners. Nou, bewoners, ja. Maar goed, die zijn ook geen eigenaar. Nee, maar als die maar geen boodschappen doen maar, in dat maar, winkelcentrum... Ja. Mag ik er even tussen komen? Ja, tuurlijk. Dan bepaalt het kapitaal daar dus... Ja, dat zie je dus ook gewoon gebeuren. Maar dat hebben we ook met z'n allen toegestaan de afgelopen jaren. Ja, precies. Dat heb ik ook met leden al ja. aangezien. Ja. En maar wat... wat, wat? Wat, jaar, wat ik zei, 17 jaar ja. geleden hebben ze het verbouwd. Daar hebben ze zelf allemaal een beetje hun hoofd verloren had, was ja. mijn indruk. Ja, maar nu zie je dus ook, hè, om u even in de reden te vallen... Ja. wat je eigenlijk ziet, is dat iedereen torenhoge verwachtingen heeft gehad... van nou, als we overal maar uh, nou, die bekende ketens uh, neerzetten... dan komen die klanten allemaal wel vanzelf... en dan trekken we ook nog een paar klanten van uh, elders vandaan. En nu zie je eigenlijk dat mensen zoiets hebben van... ja, maar alles lijkt op, op, op, op elkaar, waar zit dat onderscheidend vermogen in. En natuurlijk hebben we de afgelopen... Uh, ja een enorme hoogconjunctuur gehad, ja, maar de bomen niet tot in de, de hemel konden groeien, dat iedereen zoiets had van nou doet u mij nog maar een plasma tv, want ik heb er nog geen op mijn badkamer. Ja. Ik noem maar even wat. Ja. Ja. Dat we van gekkigheid gewoon niet wisten waar we ons geld aan uit moesten geven. En ja. nu constateren we in een keer A. Ah, er zit dus een enorme uh, uh, bubbel in die vastgoed uh, als we die oppassen, omdat ja. die panden dat vastgoed heeft zo'n enorme vlucht genomen dat die huren daardoor ook ...enorm moest gaan stijgen. Ja, en nu vallen we met z'n allen een beetje van die ladder af. Ja, we zijn een beetje het slachtoffer van onze eigen welvaart. En Henk van der ja. Veen, ja, jij, jij vindt het echt heel vervelend... ...dat er in jouw winkelcentrum geen kleine winkelier meer te vinden is. Maar wat kan Henk van der Veen nu uh, personeel wellicht doen... Om, ...om dat tegen te gaan, Nel? Of uh, is het antwoord uh, naar een andere winkelcentrum uh, gaan? of naar een ja, dat, andere dat doe ik al. Dat doe je al. Ja, ik, ik ga naar een ja, maar Pardon, daar, daar begint het dus mee, hè? Dat is het begin van het negatieve domino-effect. Dan gaan mensen een winkelcentrum mijden... waardoor blijkt dat er steeds minder klanten komen... waardoor eigenlijk iedereen zoiets heeft van... nou ja, dan komen we er allemaal niet meer. En dan is het eind, uh, eindzoek natuurlijk. Maar wat zou je Henk uit te adviseren? Nou, ik zou Henk adviseren om uh, in contact te treden... met de eigenaar van uh, het gebouw, van het centrum... om met elkaar eens te gaan kijken... en zeker ook met die ondernemers die er zitten... Wat kunnen we eigenlijk nog? Of kunnen we nou helemaal niks meer? En gewoon in die open gesprekken gewoon maar eens kijken. Van, uh, nou, zijn we nou uh, ten dode opgeschreven? Om het maar heel uh, cru te zeggen. Of kunnen we nog wat leven in de brouwerij uh, daar brengen? Henk, Ik heb nog je, een slotvraag. Ja, voel je je uitgedaagd trouwens door de woorden van Nel? Ja, zeker. Mm -hmm. Ik zal er ook zeker gebruik van maken. Ja, ja en die slotvraag Maar dan wordt, dan de, wordt de sociale functie van die kleinere winkels eigenlijk wel op waarde geschat? Nee, die wordt absoluut niet op waarde geschat. Dat we ook weten. Ja, en met uh, dat gevoel uh, uh, in je achterzak... Uh, heb ik zomaar het gevoel dat jij het gesprek aangaat... Met, uh, met die eigenaar van dat winkelcentrum daar bij jou in de buurt. Ja, dat, ik heb daar wel wat over te discussiëren, ja. ja. Hey, van der Veen uit Groningen, dankjewel voor je reactie. Graag gedaan. En een goede nacht nog. Ja, en dan heb ik een heel leuk liedje gevonden... over de negen straatjes in Amsterdam. Dat is een uh, heel uh, trendy winkelcentrum in Amsterdam. Maar het is ook een beetje kruip door, sluip door. En Jenny Arian uh, ja, die, die heeft daar eens een keer... Uh, schoenen gekocht. Alleen, waar moesten die nou toch ook alweer gaan ophalen? Ze zong erover in haar voorstelling Jedi Arian in Concert, een tekst van uh, George Schoot. Ik zag toch een paar schoenen laatst in een winkeltje in de stad Het was alleen dat ik al zo'n zooi Pakjes en tassen bij me had Ze waren echt perfect Hakken Basvorm, top. Ik zeg als u ze even wegzet, haal ik ze morgen op. Ja, als u ze even voor me wegzet, haal ik ze morgen op. Maar thuis wist ik niet meer waar al die straatjes lijken op elkaar. Het was daar ergens tussen de grachten in, ja, als je op het Singel staat, dan was het ergens aan het begin, ja. God, hoe heet nou toch die straat, Hartenstraat misschien, ja. Of de run of de ree, Weer een straat, Nee, daar zit Lady D Of was het inderdaad Toch de straat, Ik vind het van mijn levensdagen niet meer terug Het was ergens bij een brug laat ook maar, ik kom echt geen schoenen tekort. Ik heb laatst nog minstens zeven paar in zo'n kringloopbak gestort. Maar ja, dat ene paar dat daar nog op me wacht, de schoenen van het jaar en ook. Nog rood en het leer zo zacht Als ik nou begin weer bij het spuit Ja en dan de straat, Daar hing laatst zo'n dure trui En dan rechts de gracht op opgaat dan kom je bij de Wolvenstraat, want die lopen parallel. Maar dat was het zeker niet, of was het daar nou wel? Ach, ik heb ook geen idee, nee. Ik stop afgelopen klaar. Ik hou al die stomme straat. Tocht niet uit elkaar Maar nou kreeg ik onverwacht een kaart Mevrouw, uw schoenen staan hier nog We hebben ze voor u bewaard nou oh ja, fantastisch toch En wat denk je waar? Niet in de Run of de Reen Niet in de Wolvenstraat Of Berenstraat Of Hartenstraat, wel nee En ook niet in de Huidenstraat, nee op het kaartje dat ik kreeg Wat denk je dat daar staat? Nou, nou Gasthuismolensteek Je wordt er stapel drankzinnig van Als je iets ziet in de negen straatjes Meteen kopen, want je vindt het anders nooit dit Jenny Arian, over de negen straatjes in Amsterdam. En trouwens, Jenny is komend seizoen in het theater te zien... als Miss Helligan in de musical Annie. <lacht> Bij mij is de gast Nel de Jager, winkelstraatmanager. 25 jaar geleden trof ze haar buurt een beetje verloederd aan. De buurt rondom de Haarlemmerstraat. En kijk eens, 25 jaar later... de Haarlemmerstraat is uitgeroepen tot de leukste winkelstraat van Nederland. We hebben het er al uitgebreid over gehad hoe ze dat voor elkaar heeft gekregen. En in dit uur kunt u bellen met uw verhalen over... Uh, ondernemen, over het, het, het mooier maken van uw buurt, de manier waarop u dat aanpakt, maar ook de vragen die u daarbij heeft. U kunt, uh, nou eens even kijken, nog een klein kwartiertje bellen: 0800-1121. 0800-1121. En dat deed ook Har uit Amsterdam. We gaan heel even nog terug naar Amsterdam, dat beloof ik u, want ook de rest van het land moet aan de orde komen. Dus Har, een korte vraag graag voor Nel. Nou sorry hoor, ben ik uit Amsterdam kom, sorry hoor. Nee dat maakt ja, niet uit nou. hoor, maar we, we zijn natuurlijk niet alleen maar voor Amsterdam uh, uh, uh, aan het uitzenden hier op KDO1 Nel heb je, heb je dat over Nel? heb je het al voor Amsterdam? Hoe je met haar zit er aan het Amsterdam? Hallo, dag Nel, hoe je met haar. Goeiedag. Hallo, hoi. Hey, het gaat mij even om twee puntjes die ik aan wil brengen in de discussie. En wat ik heel belangrijk vind. Ten eerste ook veel lof voor jouw werk, hoor. Maar je hebt al genoeg complimenten van Faland heen gehad. Maar, uh, uh, voor mij ook nog een keer. Wat ik, waar ik te, uh, te berden wil brengen. Jouw kennis en ervaringen. om winkelstraten op te leuken. en gezelliger te maken en zo. en meer uh, socialer te maken ook. daar komt het in grote lijnen wel op neer. Uh, kun je die kennis en ervaring ook gebruiken om. Uh, in het algemeen, uh, de, de, zeg maar de, de overlast van, van uh, toeristische gebieden, zoals ik woon in de plantagebuurt. waarin artsen een hele dominante rol speelt. en ook in de rest van de stad de, de rondvaartmaatschappijen en zo, de rederijen. Ja, wat wil je precies vragen, hoor? Nou, ik, maar ik kom tot een punt. Uh, om die, om, zeg maar, die overlast, de, de dilemma, de discrepantie tussen zeg maar, de belangen van de grote bedrijven, de grote multinationals en de bewoners. Lastig om, om... probleem altijd, hè? Uh, ja. En uh, bijna uh, uh, nou, dat, dat het zorgt voor allerlei clashes uh, in, uh, in, in de buurten omdat ja. je nu eenmaal ziet, kijk, we willen aan de ene kant in de hoofdstad van, uh, van Nederland wonen. Aan de andere kant willen we het genot hebben van, uh, nou, toch de rust en dergelijke. Nou, daar moet je voortdurend een uh, evenwicht in zoeken. En uh, dan gaat het vaak om de strijd van, ja, wie, uh, wie heeft het meest belang en wie uh, uiteindelijk niet. Jammer. Maar ja. daar ontkom je bijna niet aan. Aan de ene kant om te zeggen: van nou, hoe hou je buurt levendig? Er zijn een aantal andere mensen mee bezig. Wat ja. is het belang van? Uh, nou, je zit daar met artussen uh, uh, en hortus in de uh, plantagebuurt. Ja. En denk van, nou ja, dat is een heel belangrijke uh, toeristische trekker voor Amsterdam. En ja. daar, uh, ja, daar zitten ook een aantal negatieve aspecten aan. Belangrijk is gewoon van nou, hoe hou je dat evenwicht? Want dat kan je alleen maar doen om met elkaar voortdurend in gesprek te blijven. Ben je in gesprek met je. Buren haar? Uh, ja, ik ben in een spreek met artsen. Ik heb regelmatig natuurlijk mailtjes naar, naar de PR-afdeling van artsen. Want er is bijvoorbeeld een tuin bij het aquarium vrij. Die wordt verwaarloosd en daar wil ik dan een buurtmoestuin van maken. Nou, ze lachen je gewoon uit, weet je wel. Maar is ja, stuurt van ik... een mailtje dan wel genoeg? Nou, ik heb er ook in wel met die mevrouw ook wel. Gaat, ik probeer ook wel... Ja, maar een... uiteindelijk, hè, dan, he, dat, dat is een beetje waar je altijd uh, voor op moet passen. Je hebt leuke initiatieven als buurt. Maar er is ook ja. een hele organisatie uh, die uh, moet zorgen dat die ook uh, uh, overeind kan blijven. En die denken van ja, als we alle buurtbewoners met leuke initiatieven uh, uh, op ons pad zetten. Ja, wat, wat moeten ze dan? Dan moeten ze die kaartjes nog duurder maken. Ja, en nou... uh, kijk, bewoners hebben vaak het idee van nou, uh, ik heb een leuke initiatieven en ik wil wat, maar uiteindelijk vinden ze dan... dat de gemeenschap daarvoor op moet draaien. Ja, ik weet niet of dat nou het juiste uh, pad is wat je moet bewandelen. Ten slotte, ten slot, ik ga het uh, afronden. Wat, wat kan, nee, ik ga het afronden. Haar. Wat kan uh, uh, uh, haar doen om toch uh, uh, um, op betere voet te komen met artis? Voortdurend toch in gesprek te blijven, hoe lastig dat ook uh, is... en ook eens een keer proberen wat water bij de wijn te doen... dat helpt verschrikkelijk goed. Dat doe ik ook heel veel, want ik wil voor de tentoonstelling houden... hoge buren tegenover... Nee, ik hoor je voortdurend zeggen wat jij allemaal wil... maar hoge probeer terug. ook eens wat aandacht te hebben voor ja. wat misschien de anderen willen. Ja, tuurlijk, tuurlijk, maar het gaat van twee kanten, toch? Hallo, ik woon niet toevallig. En, uh... ja, ja, nee, maar ik hoor je voortdurend zeggen van ik, ik, ik. Maar het is ook nee, vaak uh, wat de ander zou willen. En daar moet je ook voor open kunnen staan. Plus, wat ja. heel belangrijk is, ja. dat je ook een keer zou moeten kunnen zeggen van... Uh, nou, dat is nou niet gelukt. Nou, dat is dan jammer, maar dat je daar niet voortdurend... een soort rancuneus gevoel over blijft ja. houden. Maar dat je denkt van, hoe draai ik dat nou gewoon andersom? Dat ik ja. toch gewoon een aantrekkelijke buurman blijf... en dat ja. we toch met elkaar de deur door kunnen... En de poort van uh, Arte kunnen dus gaan. Dus kortom, blijf met elkaar in gesprek. Ja, maar, maar. En het is een kwestie ja, van geven en nemen. Maar ik bedank je voor je telefoontje. En een goede nacht nog. Uh, we gaan weer weg uit Amsterdam, want we gaan naar Utrecht. Want jij bent op dit moment in Utrecht aan het werken. Nee. In Utrecht Oosten ben ik gevraagd uh, om daar een keer een presentatie te doen. Het was eigenlijk zo ontzettend leuk dat ik uh, daar nu een workshop uh, ga geven voor ondernemers. En waar bestaat zo'n workshop dan uit? Um, uh, ik ga met ondernemers, uh, ga ik ze leren wat is het ook weer om de kunst van het verleiden. Want dat is uiteindelijk wat je doet als ondernemer. Je moet de klant zien te verleiden. En uh, dat betekent uh, dat je een actieve... Uh, Inzet daarop moet plegen. Hoe verleid je een klant als winkelier? Ja, dat is nou helemaal het geheim. Uh, en dat, is, dat kan zijn uh, door inderdaad te zeggen: van nou, ik heb een uniek product uh, en kom bij mij. Maar daar is veel meer natuurlijk voor nodig. Maar tenslotte komt daar ook weer in terug het ondernemerschap. En ik denk dat ondernemerschap de afgelopen jaren een beetje onderschat is. Ja, dat iedereen maar denkt ondernemer te kunnen zijn? Ja. Ja, en dat dat niet is van ik zet een toonbank neer en ik zet mijn spulletjes uh, op de schappen. Maar dat het voortdurend ook nadenken is: voor wie is het bedoeld? Wat verkoop ik? Hoe uniek ben ik? Kan ik me onderscheiden? Wat kan ik aanbieden? Dat betekent dat je voortdurend, ja, zie het als een soort schaakspelletje: dat je elke keer uh, bezig bent om een zet vooruit te denken. Dat is zo ontzettend belangrijk. Zoals jij bijvoorbeeld deed toen het nog niet zo goed ging in die Haarlemmerstraat... en je de eerste stappen nam samen met de ondernemers en de bewoners... om die straat uh, uh, uh, gezelliger te maken, levendiger te maken... Door bijvoorbeeld die, die nep-etalages in te richten. Bijvoorbeeld. Uh... Daar, daar heb je niet direct uh, inkomsten van, maar nee. dat maakt de straat wel aantrekkelijker. Precies, en dat is voortdurend dat je daarover moet nadenken. Uh, van, uh, kijk, de ondernemers zeggen vaak, ja, ik ben heel uniek en ik kan dat uh, aanbieden. En dan denk ik van, nou ja, dan zou ik niet in de straat gaan zitten... want dan moet ik al die klanten uh, gaan delen. Maar de kunst is juist dat je met elkaar zorgt dat je aanvullend bent... Uh, dat je het aantrekkelijk maakt, uh, dat zo'n straat uh, aantrekkelijk is, maar dat je dat ook uitstraalt als ondernemer. En als je terug moet naar dat die klant ook waardevol is en dat de klant gewaardeerd wil worden, daar moet je veel meer mee doen. En zeker ook als je kijkt nu uh, naar mensen die zeggen van oeh, oe, dat internet en wat gaat dat doen. Dan denk ik nou, als je nou eens probeert veel en veel leuker te zijn dan dat internet. Want winkelen via een computer is toch helemaal niks aan. Dat zegt niks tegen je terug, dat laat je niks proeven, dat laat je niks zien. Nou, dat kan je namelijk wel als je ondernemer bent in je winkel. Dan kan je veel meer dingen aanbieden. Wat zeggen ondernemers als jij ze dit voorhoudt? Van misschien zijn jullie als ondernemer wel een beetje uh, Ja, dit nemen, mij, dit nemen ze mij niet in dank af. Dat nee. weet ik wel. Uh, en dat je terug, uh, gewoon terug moet naar te zeggen van... jongens, we hebben ooit een, jullie hebben ooit als ondernemer een keus gemaakt. Je wilde ondernemer worden. Wat betekent dat? Ga eens terug en ga eens kijken van waarom maakte ik die keus? Waarom was het zo leuk om dat uh, te doen? Wat had ik dan uh, per se in gedachten? Dat niet altijd mee zit, dat niet altijd makkelijk is... Ja, meewerken werk is ook niet altijd even makkelijk. En dan moet je ook af en toe zeggen van nou, dus is drie vooruit, twee achteruit. Maar zorg uiteindelijk dat je vooruit gaat. Ja, dat is ook wat je ze daar in Utrecht eh, bijbrengt. Nou is dat natuurlijk weer een heel ander soorten buurt. Utrecht Oost is een welvarende buurt. Eh, redelijke eh, voorname winkelstraten, betere winkels, goede restaurants. Eh, dat is weer een andere aanpak dan die in de Haarlemmerstraat. Waar je een buurt moet redden eigenlijk uit de klauwen van het verval. Precies, en dat is nou zo leuk aan mijn vak, want het blijft uiteindelijk een vak, dat je eigen, uh, heel erg goed moet kijken. Wat is de kracht van een buurt? Wat is de zwakte van een buurt? Wat is de eigenheid van een buurt? En hoe kun je die eigenheid gewoon naar voren halen? Ik noem het tegenwoordig ga op zoek naar je eigen DNA. Ga niet kopiëren. Want ik hoor zo vaak mensen zeggen van, uh, oh dat willen we ook, die Haarlemmer buurt, uh, dat vinden we leuk. Er is nee, maar één Haarlemmer buurt. Er is maar één Haarlemmer buurt. Uh, en ik denk dat we dat... Nou, juist moeten gaan terugveroveren. Uh, uh, Want dat is wat die klant nu ook zegt. Ja, waar ik ook kom, in uh, uh, Rotterdam, in Amsterdam, in, nou ja, noem het Churchill-Schadeel. Excuses uh, voor de naam. Dat je eigenlijk zou moeten zeggen: van wat is nou onze eigenheid en wat is nou onze sterke kant en hoe gaan we die nou naar buiten brengen? Nou, kan ik me voorstellen dat winkeliers in kleinere winkelcentra, zoals daar in Groningen, waar Henk van der Ven het over beelde. die hebben natuurlijk toch het stuk moeilijker. Zeker, dat is hartstikke moeilijk. Want die we... moeten opboksen tegen inderdaad ja. al die ketens... en, en die, die ja. zullen het veel moeilijker hebben om een eigen stempel te drukken. Dat klopt. En uh, je ziet dus dat daarin ook uh, wordt uh, gezien... dat we uh, uh, in zijn totaliteit nog nooit rekening hebben gehouden... met scenario's die gaan over krimp. Wat betekent dat nou als je eigenlijk gemeenten ziet die gewoon inderdaad vergrijzen... waar minder wordt besteed, die minder aantrekkelijk zijn... op welke manier moeten we daar uiteindelijk nu mee omgaan? En aan de andere kant moeten we ook constateren... dat we misschien wel eens heel erg overbewinkeld uh, zijn. Ja, dat sommige winkels het gewoon niet gaan redden. Ja. Wat is de macht van de klant... Wat kan de klant betekenen voor de sfeer in een winkelstraat voor het nou, aanbod? Eigenlijk is die klant uh, gewoon heel erg machtig. Want uh, je ziet dus wat er ook gewoon gebeurt. Als de klant maar voortdurend rolt naar dat groot winkelbedrijf. Ja, dan, dan ziet die super, die ziet zijn omzet uh, enorm stijgen. En als dan na de hand wordt gezegd: van ja, wat jammer dat al die andere winkels weg zijn. Ja, dan denk ik ja, sorry klant, maar dat heb je wel zelf in de hand. Ja, dus als jij wilde die winkels uh, blijven bestaan. ga dan ook eens naar je speciaalzaak. Ja. en niet alleen ja. maar naar die supermarkt. Dat is wat jullie in die Haarlemmerstraat ook ja. hebben geprobeerd. Ten slotte, het uh, is toch jouw buurt, je woont er niet meer... maar het is toch echt de buurt die jij hebt, hebt te helpen ontwikkelen. Hoe zie je de toekomst van die Haarlemmer buurt? Nou, het is gewoon heel hard werken. En dat weten mensen ook, dat ze heel hard moeten werken. Maar als je ergens voor gaat, en dat weten we allemaal... als je een leuke baan hebt en je wil daar iets van maken... dan ga je er ook voor. En dan ga je niet op de seconde zitten tellen van... oh ja, vijf uur, dan moet ik weg. Nee, dan ben je ook bereid om gewoon naar kwart over vijf weg te gaan. Het is... Enorm de passie die je moet hebben. En dat je enorm moet zien dat ondernemen zo'n ontzettend leuk vak is. Uh, gewoon. Ja, dat, dat moet je als ondernemer in je hebben. Nu gaat het heel goed met die Haarlemmerstraat. De beste winkelstraat van Nederland, de leukste winkelstraat. Maar hoe kun je dat niveau volhouden, vasthouden? Door daar gewoon voortdurend op te zitten. En dat is dus wel voor een heel groot deel mijn werk. Ik probeer zoveel mogelijk dat die mensen met elkaar blijven samenwerken. Dat Ondernemen geen anonieme activiteit is. Dus samenwerking, ik vind dat een van de meest essentiële dingen. Dat je moet zorgen dat dat evenwicht in de brangering gewoon uh, uh, aanwezig is, ondanks dat iedereen zegt: in Nederland mag je niet brancheren. Nee, kom op zeg, elke projectontwikkelaar zit te brancheren. Rangeren dat je, dat je kiest voor een bepaald Precies. segment van de markt. Precies. En ik denk dat je heel erg eigenaren ervan moet overtuigen... dat een leuke winkelstraat is niet de kip met de gouden eieren... die je dan maar even moet slachten om snel je winst te, te pakken. Maar dat je van eigenaren eveneens verwacht... dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, ook in zo'n winkelstraat. Heb je uh, goed vertrouwen in die Haarlemmerstraat? Over vijf jaar nog steeds de leukste winkelstraat van Nederland? Of het de leukste is, uh, dat, dat weet ik niet. Uh, uh, daar durf ik geen voorspelling over te doen. Wat ik wel durf te melden, dat die mijn buurt, als die nu gewoon gaat... waar mensen eigenlijk met enorm veel uh, passie hun winkel uh, doen... nou, ik denk dat die nog gewoon leuker wordt... Wikkelstraatmanager Nel de Jager. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Dat Als... je ook advies wilde geven aan, uh, aan onze luisteraars. U bedank ik voor het luisteren, voor het bellen, voor het mailen, voor het twitteren. En morgen mag ik u opnieuw verwelkomen hier in Casa Luna. En dan praat ik onder andere met Ben Bunt. En dat is een bijzondere man. Want hij uh, ontwikkelde voor zijn dochter Nienke... die een verstandelijke beperking heeft en daardoor geen besef van tijd heeft... voor haar ontwikkelde hij een beeldhorloge. En dat beeldhorloge wordt nu echt ook op de markt gebracht. Een bijzonder verhaal. Morgen verteld door Ben Bunt hier in Casa Luna. Zo dadelijk klinkt de nacht anders hier op Radio 1 en dat dankzij Roel Koenigs. Heel veel plezier daarbij en wat mij betreft, dus graag tot morgen even naar middernacht. En wat ons allemaal hier betreft, voor het team van vannacht, wens u een goede en rustige nacht nog.